Goedenacht, hartelijk welkom bij Casaluna... Een bijzondere Casaluna, denk ik. Bijzonder omdat we nu echt de laatste week ingaan van dit prachtige programma. Eva nam net al afscheid bij met het oog op morgen. Dus wat dat betreft wordt het volgens mij een week van afscheid nemen hier op Radio 1. Voor mij dus ook bijzonder omdat het mijn laatste uitzending van Casaluna is. Maar vooral bijzonder omdat we ook dit jaar de kersttraditie weer in ere hebben kunnen houden. Afgelopen jaren verzamelden we rond kerstmis mensen bij elkaar aan de kersttafel hier. Die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet maar die een band kregen tijdens die uitzending... omdat ze ook allemaal een uniek verhaal te vertellen hadden. Dat doen we dit jaar weer. Al mijn gasten hebben een bijzonder jaar meegemaakt. Gewild of ongewild. En ze zijn hier om daarover te vertellen. Laat ik beginnen met Saskia van der Lee. Zij was tot voor kort directeur van het oudste familiebedrijf van Nederland... Touwfabriek van der Lee uit Oudewater. De zaak is dit jaar verkocht, maar die herinnering die blijft bestaan... al is het volgens mij alleen al vanwege de bijnaam van de inwoners van Oudewater... De geelbuiken, Saskia? ja, Dat klopt, Hoe ja. zit dat, geelbuiken? Geelbuiken, ja. Nou, men liep uh, in uh, vroeger tijden met uh, hennepvezels uh, om de buik... en die gaven af, die gaven gelig af. En uh, da daar is de naam dus door ontstaan. Uh, ja. Ja. Touw werd gemaakt van hennepplanten? Ja, van, van, van, ja, van hennepplanten en uit de plant haal je de vezel... en uit de vezel spin je een draad. Ja. Kijk, en vandaar dus de geelbuiken in Oude Water. En die naam die zal nog wel, die bijnaam, die zal nog ongetwijfeld lang blijven duren. Ja, dat is een geuze naam, die ja. houden wij in ere. Ja. Ja. Arthur Brand, kunstdetective, waar woon jij? Uh, op dit moment in Deventer. Op dit moment in Deventer. Ja. En wat is de bijnaam van de Deventernaren? Ja, Koekstad. Deventer Deventerkoek. Ah, ja, de Deventerkoeken. Ja. Heerlijk. En wil ik graag weggeven, want we zelf vinden we hem niet zo lekker. Dus, je hebt er uh... te veel van gegeten in je leven nou, waarschijnlijk. Ik denk het, ja. ja. Het is een droog. <laughs> jij was dit jaar betrokken bij de oplossing deze zomer van een kunstdroof... in het Museum van Bommel van Dam in Venlo. Het is een onwaarschijnlijk verhaal en uh, zo heb jij er vele meegemaakt. Is een beetje goede business, gestolen kunst? Uh, ja, het ligt eraan voor, van welke kant je het bekijkt. Voor de dieven meestal niet. Uh, voor de musea ook niet, want uh, vaak komen die dingen beschadigd terug. En voor mij, uh, ja, soms. Maar er gaan miljoenen in om, toch? Er gaan miljoenen in om, ja. ja dus wat dat betreft is het wel groot. Ja, het is, ja. Uh, er valt geld in te verdienen, alleen ja, het is, uh, je krijgt een beloning af en toe, dus uh, daar moet je het mee doen. En wat is nou de belangrijkste eigenschap die je moet hebben... om een goede Sherlock Holmes te zijn op het gebied van kunst? Een kunstspeurneus te hebben? Ik denk dat je met allerlei soorten mensen moet kunnen omgaan. Met Aan de ene kant criminelen, aan de andere kant politieagenten, museumdirecteuren. Dus je moet echt, je bent een tussenpersoon. Je moet echt uh, uh, iedereen te vriend houden. Ook. Je Jij komt bij ook. iedereen en alles over de vloer. Hè? Dat ja. maakt het wel heel bijzonder. Van ja. iemand van adelis of een grote boef. Ja precies, je moet... Uh... Ja, ik zeg ja. Weleens, kijk... ja, misschien zijn het hetzelfde, dat kan ook nog, maar dat, ja, maar dat wat ga je dus weleens... nooit vertellen. Wat ik wel eens zeg, kijk als, als de gestolen kunst bij het leger des Heils had uh, gelegen, dan was ik wel met heilssoldaten omgegaan. Maar ja, daar ligt het niet. Dus, uh, ja, je komt Zo kom je met, met andere mensen in aanraking. Precies. Ja. Welkom. Welkom ook aan Gert Leers. Uh, al zijn politieke inspanningen zijn opzij gezet. Hij is een carrière begonnen in de uitzendbranche. Zeg ik dat even onder andere. Ja, want dit jaar kwam u met het uitzendbureau, ja. of kwam jij, we hebben afgesproken, te tutoieren. Ja. Dat krijg je met oud-politici, dan ga je toch gelijk ja. bij u hè? Uh, Het uitzendbureau uh, speciaal voor politici. Ja. Als je nou zelf een profiel zou moeten geven van Gert Leers om in te schrijven bij zo'n uitzendbureau, wat zou er dan op staan? Oh, nou ja, iemand die zeer actief is op het terrein van de politiek... maar daarnaast ook oog heeft voor maatschappelijke activiteiten... en voor bedrijfsleven. Nou, je moet toch proberen om, uh, zeg maar, um, uh, vanuit je uh, ervaring... datgene wat je in het verleden hebt gedaan... om ook altijd een bijdrage te kunnen leveren aan de maatschappij... en uh, wellicht ook uh, commercieel. Ja. En nu, je zegt al, het is één van de activiteiten nu... maar dat is wel waarmee je in het nieuws kwam dit jaar. Ja, GP uh, Staffing, generals. Ja. Nee, ja. Government eh, professional Governmental Professionals. professionals. Dat, dat is een beetje GP-staffing. Een ja. onderdeel van de eh, IT-staffing, van de staffinggroep. Eh, dat is een bedrijf wat al langer bestaat en wat het voortreffelijk doet. En eh, wat dit heeft opgepakt en gezegd: Nou, hier gaan we invulling aan geven. dat is gewoon hartstikke goed. We gaan er straks uitgebreid over hebben hoe je, dat, hoe je dat gaat doen met politici weer geplaatst krijgen. Want het zijn er genoeg tegenwoordig die, die zonder werk zitten. Dan hebben we ook nog Dita en Johan Kruisinga uit het hoge noorden hier naartoe afgereisd. Wat dat betreft hebben we prachtig het zuidelijkste en het noordelijkste puntje hier vertegenwoordigd in Casaluna. Jullie zijn dit jaar zwaar de dupe geworden van de gasboringen van de NAM. Dita, raak je ooit gewend aan het, aan het, het gevoel, het geluid van een aardbeving? Nee. Het, het is ook vaak weer uh, vaak anders en ja? we zijn natuurlijk niet alleen dit jaar, maar al jarenlang ja. he, uh, eigenlijk de dupe van de gaswinning. En uh, alleen de laatste twee jaar komt het echt meer naar buiten, omdat er steeds meer uh, politici en er wordt steeds meer aandacht aan besteed. En uh, dat is ook goed, hoor. Maar het had natuurlijk al jaren Veel geleden moeten. Veel eerder moeten, moeten we wat jullie betreft, ja. Ja. ja, Johan, je bent de zoon van uh, van Dita. Jullie wonen in Witte Wierum. In Witte Wierum. Een prachtig dorpje, beschrijf het eens. Gehugdje. Een klein geheugd. Ja, dat is een, een een lange weg en dan ben je er ook alweer uit. Ja? ja. Dus, is het zo'n lint, een, meer een lintdorp, moet je het zo zeggen? Dat je, je ja. hebt alleen de doorgaande weg hebt en daar Ja, je hebt één doorgaande huizen. weg en daar zitten nog wat zijweggetjes aan. Maar dat is het in principe ook. En jullie wonen aan ja. de derde zijweg? Of? Uh, de, tweede. de tweede. De tweede, ja. ja, ja, ja. Ik moest even <laughs> nadenken, maar de tweede. Stuk voor stuk hebben jullie bijzondere verhalen meegemaakt... en dingen te vertellen over 2013. Dus ik hoop voor u thuis dat uh, met al de verhalen van mijn gasten... ik u een sfeervolle nacht vol mooie ontmoetingen kan geven... om alvast uh, het samen zijn te promoten... en op deze manier in de kerststemming te komen. En alsof het nog niet mooi genoeg is... hebben we vannacht ook nog eens live muziek in deze Casaluna. Ik presenteer u vol trots. Marlou Vriends met muzikale begeleiding. Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe will help. Tiny toes with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa is on its way, he's loaded lots of toys. Child is gone to spy to see if the reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase many times Christmas Song. De echte klassieker natuurlijk. Altijd prachtig om mee te beginnen. Marlou Vriens hoort u op zang en piano. Pieter Dans op de drums en Erwin Heugen op bas, En er komen straks ook nog eigen nummers voorbij. Ze blijven tot twee uur. Dus we horen nog veel meer uh, prachtige muziek van hun. Dit jaar stond meer dan ooit Groningen op de kaart. En uh, niet omdat daar zulke leuke dingen alleen maar vandaan kwamen. Het gebied wordt al jaren geteisterd door aardbevingen... als gevolg van het boren naar gas door de NAM. En in februari regende het bijvoorbeeld al duizenden klachten... over scheuren en dergelijke... Het is zeker niet bij die ene beving gebleven. Zelfs minister Kamp en premier Rutte kwamen dit jaar maar eens een kijkje nemen... om met eigen ogen te aanschouwen hoe erg het was. En dit weekend werd ook aangekondigd dat er een onafhankelijk onderzoek wordt gedaan. Minister Kamp heeft de Groningers beloofd dat hij snel zal onderzoeken... hoe zwaar de aardbevingen onder hun provincie de komende jaren zullen zijn. Maar de vraag is of hij dat wel kan. Wetenschappers van verschillende universiteiten. en van het onderzoeksinstituut TNO. zeggen dat hij niet moet denken dat hij een betrouwbaar beeld kan geven. van het bevingsgevaar. Het is natuurlijk ook al jaren aan de gang. Dita en Johan Kruisinga wonen dus in Witte Wierm. en hun huis uh, zit barsten vol met scheuren. Is het zo, Dita? Ja, in de schuur helemaal wel. In, de, in huis is het. Uh, is het verholpen met ankers, maar tijdelijk. Want de nieuwe komen er alweer door. Maar het is wel heel toevallig, want wat je net hoorde... Ja. ik ben toen boos in de auto naar Loppersum getogen die ochtend. Omdat ik... Toen was er net die nacht weer een beving geweest toen hij kwam, minister Kamp. En uh, ik kwam daar dus en hij kwam aan. En ik had direct, was nogal boos, dus ik loop naar hem toe. Die beelden zie je ook in het NOS-journaal. En hij is heel tactisch, want het eerste wat hij deed... hij stak zijn hand uit en mevrouw mag ik misschien eerst even weten... met wie ik van doen heb. Dus hij haalde de druk een beetje van de ketel of <lacht> zo. Van, uh, even vriendelijk omhoog. Ik, ik wou hem vragen wanneer nu eindelijk eens de veiligheid van de mensen... Uh, wanneer hij zich daar druk om maakte. Mm. En, en dat, ik, is dat jouw grootste zorg ook? Nou. Wij hebben namelijk ook al binnen onze gemeente... niet alleen binnen onze gemeente, krijg je dus al papieren binnen. Wat je moet doen, wees voorbereid, kasten vastmaken... fasen vastzetten, controleer je... Uh controleert gas, elektriciteit en waterleiding. Wat doe je na een schok? Controleer bij de buren. En iedere dag word je geconfronteerd met... of een stuk in de krant over de dijken... waar we ook vlakbij wonen, bij het Eemskanaal. Of je wordt geconfronteerd met de uh, uh, problematiek van de gaswinning. Hm. Dus je bent er continu mee ja. bezig. Het is niet alleen uh, de financiële schade... maar je hebt ook mentale schade... In, He, er zijn heel veel mensen die dus echt er wakker van liggen. En ook wel willen verhuizen. Ik zelf niet, hoor, want we wonen prachtig in Witte Weer. Je vindt nergens zo'n uniek plekje. En vooral, ik heb meer dan honderd dieren. Dus waar mag ik daarmee naartoe? Ja, meer dan dus wij willen dieren, niet weg. Dieren, ja, dieren, ja. Ja. Ja. Ja. Jij runt een knaagdierenpension, ook, hè? Ook een opvang. Een knaagdierenopvang, opvang. wat zit er allemaal? Al ja, ja. En met name konijnen, met name konijnen, maar ook. Maar dat zijn het... geen knaagdieren. Nee, maar. dat oh. zijn ook chinchilla's, cavias, uh, hamsters, van alles. En dat komt dan met dierenambulance, oost en noord. Maar ook van dierenbescherming. Te, uh, er is, zijn helaas heel weinig opvangen in de. Maar Dita, hoe doe je dat dan als er een aardbeving is? Of die beestjes die kunnen Nou, Mocht moesten we evacueren in 2012 vanwege de Van En toen moest je binnen en werd je door de AME wakker gemaakt. En dan sta je daar in de gang. En dan moet je binnen een half uur moest je weg. Ik zei: Van dat gaat dus niet. En ik was best boos. En ja, nou toen tegen je uitstel tot half tien. En als jij dus de boeren in omgevingen. dan kun je uh, veewagen. en dan kun je het erin drijven, maar al die dieren die apart in hokjes zitten, moet je toch eerst allemaal eruit halen. Maar dat is gelukt, maar met pijn en moeite, hoor. dat wel. Ze hebben het allemaal overleefd, alle, alle, alle ja, beestjes Sietse in ieder geval. Konijn was zelfs nog op CNN, dus die was achtergebleven. Nou, dat was weer opnieuw, maar goed. Net als, het is, nou ja. Maar moesten jullie nee. evacueren vanwege de, de vanwege het Eemskanaaldijk? Nee. Ah, oké. Okay. Het was de hoop van het ja. Dijk en die stond op doorbreken. Ah, okay. We Ze hebben wel water uit, okay. maar het heeft wel natuurlijk ook invloed met de aardbevingen van nu. Ja, okay. De dijken zijn zwakker geworden. De dijken geworden. zijn zwakker. Of dat door aardbeving komt, dat kunnen ze natuurlijk niet zeggen. Maar ze zijn wel zwakker. Dus ja, ja. wat gebeurt er als er wel weer een hele zware ja, komt? Maandag, hè? Ja, ja. Ik, ik voel uh, heel veel parallellen omdat natuurlijk in het zuiden van het land, ja. ik woon in Maastricht, ja, uh, we de problematiek van het hoogwater hebben. Hè? Ja. dus ook, ook vaak evacuaties. En uh, in de buurt daaromheen, de oostelijke mijnstreek, natuurlijk de mijnschade. Ja. Oh. Hey, ik ben opgegroeid als kind in een uh, gebied, in Brunsum. Waar uh, een aantal mijnen waren. De Hendrikmijn was daar. En de Emma en, uh, in Hoensbroek. En daar had je ook heel vaak mijnschade. Dus... Ik heb het ook meegemaakt dat er een scheuren opeens ja. ontstonden. Maar werd dat of... toen wel serieus genomen? Van nou ja, dat was, van... een, dat was in ieder geval een, een, een fonds waar mijn schade uit vergoed werd. Ja. He, waardoor je in ieder geval een, een materiële compensatie kreeg... Ja, van, uh, van uh, in die gevallen dat je gedupeerd was. Ja. Nou, dit jaar werd maar... wel duidelijk dat de NAM inmiddels 24 miljoen heeft betaald... aan schadevergoedingen. Maar ja. jullie, Dita, zijn al sinds 1999 99, 99, geloof ik, bezig. Ja. Wij hebben ooit, zijn ooit begonnen in, in Witte weer met huiskamergesprekken... naar aanleiding... Nou, in 1992 kochten we het huis zonder uh, scheuren. En is toen door, uh, nou ja, makelaar is een taxatierapport opgemaakt. En was één kozijn, die was iets minder goed. En de rest was allemaal goed en mm -hmm. nog geen scheuren. En uh, nou, in 1999 uh, kwamen de eerste scheuren. Of dat we dachten, hé, hey, dit gaat wel heel snel. Mm -hmm. En ook de achterburen. En, en toen zijn er huiskamergesprekken geweest met het waterschap. En de, uh, de NAM ook. En het, toen werd de schuld een beetje over heen en weer geschoven. Ja. En, en nou ja, er kwamen ook best hoge heren thuis. En uh, ja, de een zegt dus het komt van die, en de ander zegt van komt van die. En nu heb je de commissie bodemdaling. En waar de laatste gesprekken, heb ik een beetje meer hoop gekregen. Ook aangegeven van, las het dan samen op. Die maar commissie... Waar hoop je nou op? Als nou, dan in de commissie bodemdaling. Daar zit. Uh, Zowel de NAM als het waterschap is daarin vertegenwoordigd. Als uh, ze samen optrekken. Het, juist. Ja. Want, maar, maar mijn vraag was: waar, waar hoop je op? Dat ze. Los het nou op zeg je. Maar bedoel je met oplossen het, de bodemdaling of de problematiek van de aardbeving of de compensatie? Compensatie met name. Okay. En natuurlijk, maar dat kan de commissie bodemdaling niet doen. Kijk, als u kijkt van als je het echt wilt oplossen, dan. Zou je inderdaad meer uh, wat de staatstoezicht van de mijnen ook aangeeft... Ja. dan zou je gewoon moeten stappen ja. met de gaswinning. Ja. Maar ik geloof dat de NAM tot 2024 ik wil van doorgaan. Plan is om ja. door te gaan, ja. ja. Hoe dan ook. En dan, de, ja. Johan, die bevingen die gaan nog langer door, hè, geloof ik. Als dat... De bevingen, gaan, dat, dat, dat is tussen vijf en tien jaar dat ze nog doorgaan... Na de, naar de stop. uh, ja. na het stoppen of het dichtdraaien van de kraan. Oh, en nog langer. Ja, inderdaad, want ze, hier in Nederland kunnen ze het helemaal niet goed meten... want ze hebben eigenlijk helemaal geen ervaring met aardbevingen. En... Um, het, nou ja, langzamerhand het ja, komt ja, tot steeds er, meer Je zou, zou het wel zeggen, maar, maar goed, je hebt dus uh, de, de aardbeving, de zwaarste die wij in het Noorden hebben gehad. Uh, als daar 0,4 op de schaal bij zou komen, dan zou de intensiteit van zo'n aardbeving, uh, zou ik geloof nou, tussen de, de 20 en de 40 keer zo, sterk heftig zijn, zo heftig worden. Want dat is wel de verwachting. Hè? Ik begrijp dat ja. de sterkste nu 3,6 is geweest ja, en dat en men en dan, de komende jaren naar 4 of 5 gaat. Zelfs die hoger die... dan, ja. Die was heel heftig hoor, want doordat er dus uh, ook die, die combinatie... dat ooit het grondwaterpeil naar beneden is gegaan... Mm -hmm. en dus toch die klei is ingeklonken, mm -hmm. heeft, die, heeft het meer impact. En ook de gas, die zijn, dus die trillingen gaan door. En uh, de, de laatste beving was echt alsof, er een, alsof we in een boot zaten. Er was gewoon een golf door het huis. En alles kraakt ja. ook. En dat hoor je van iedereen. Dus dat was al heftig. En de staat ook. van Je moet dan controleren... of, je, uh, of de stenen nog vastzitten. De dakpannen goed ja. zijn. En al dat soort dingen. Ja. En onder de deurpost is. Zo ja, dat... Ook een leuke veiligheidsvoorschrift. Uh, Als er een aardbeving is, ren 200 meter ja. van het huis vandaan. Ja. Als die er is, dan is die er. Dan kan jij niet zo hard rennen. Dat is en ook maar, zo Maar bizarre. zit daar nou systeem in? Weten jullie Soms nou wanneer ik... je een aardbeving kan verwachten... Nee? Nou, er werd toen wel gezegd van zo lang na de. Uh, er is afgelopen, uh, af, uh, de, vorige winter, is er enorm veel gas gewonnen. En toen was de voorspelling dat er in. zes maanden na, uh, na ongeveer de, de hoeveelheid gas wat in, uh, ingewonnen werd. Dan kun je een beving verwachten. Een, een zware Grotere beving, beving van was. meer dan 3%. Uh, Die bus... zo rond deze tijd moeten komen dan? Ja. Ik lees wel eens dat de uh, dieren. Uh, het aanvoelen. Ja, dat zit ik ook te en denken. Jullie hebben knaagdieren. Ja. Merk je dan iets? <racht> ze stampen de, wel de heel hard. Ja? ja, maar dat doen Bij de, de buren zijn er doelstampen. wel een stapje daar gegaan. Je weet wel zeker dat het aardbevingen zijn. Het zijn <racht> niet al die knaagdieren die zo lopen. Maar ze te zijn niet onrustig of zo voor de tijd? Um. Ik denk dat er wel stress op het, optreden, zo. Dat je, maar, en maar niet van bij tevoren, de, je, je merkt het niet. Onze katten, bij de, de poes, ja, we inderdaad ja, wel. Ja. Onze katten waarschijnlijk, dat, die, die zijn vaak heel onrustig. Nou heb ik begrepen dat in het begin nog de schade werd afgedaan... bij jullie als uh, ja, achterstallig onderhoud, of ja, zelfs 2004. spinnenwebben. Spinnenwebben die schade en scheuren kunnen veroorzaken. Ze gingen overzaken. met een stokje, ik, ja. ik liep met die meneer om het huis... en hij ging met een stokje zo door de scheuren. Heen en hij zei: Kwam de aan en dat was een oude scheur, werd <lacht> gezegd. En ik was zo boos, dus mijn hart zat in mijn keel, dus op dat moment had ik eigenlijk geen woorden, maar <lacht> ja. Echt, als je in een oudere woning woont en ik ga met een ragebodem lang... als je dan aan het eind van de dag weer kijkt, dan zit het bij ja, wijze van ja, spreken er heel, alweer. Ja. Dat gaat heel We hebben een hard. schade rapport uit 2004, dat was dus in 2004. En daar stond dus in, en ze spraken over een aardbeving, spraken over een evenement. Oh ja. Als zijnde een evenement dat plaatsvindt. Dus, ja. Uh, ja. Nou, wat een benaming voor een aardbeving. Ja. Een evenement. Ja. Het verbaast me inderdaad om te horen dat dit dus al vanaf 1999 speelt. Dat en, ja. en dat, dat het, het zo, ja. zo laat pas een, een, die, al die landelijke aandacht ja. nu heeft gekregen. Wat ja. is het waardoor het nu. Denk je die daar zo in de aantal Doordat de bevingen natuurlijk zwaarder geworden. Worden. Ja, ik heb ook gedacht dat jullie ook wel meer van je laten horen nu. Claims neerleggen. Ja, no ja, maar de Groningen bodembeweging is natuurlijk ook gekomen. Ook al, al een enkele jaren hoor. En er zijn nog veel te weinig mensen lid van. En wat heel jammer is, en ja, uh, ik weet niet of uh, u de documentaire heeft gezien van uh, Groningen Beef. Dat van Kik Stokvis Media, dat. dat hij heeft ook ons gevolgd. Maar wij hebben hem toen ook gewezen op het probleem van de van het Eemskanaaldijk. En toen is de Dijkgraaf die is met nou, meer in beeld dan ook geweest. Maar als je dan ook kijkt van. Um als je in het buitenland hebt, daar is toen direct zijn de fondsen, eh, zodra die gaswinning plaatsvond, is daar al een fonds ingesteld voor compensatie van nou, mensen die schade ja. ondervinden. En dat is natuurlijk hier een gemiste kans geweest. Dat hebben ze nooit gedaan. Ja. Ja. En eh, als je dan ook kijkt, middellang van Gelden... wat nu uiteindelijk richting Groningen is gegaan, richting het noorden, dat is een schijntje, dan denk ik van. En heb ik ook herhaaldelijk geprobeerd, ook richting TV Noord, Radio Noord... van, man, maken ze vuist, wees eens wat kwader. Eh, of het... kwaarder, of eh, laat je horen dat we dit eigenlijk... Nou, dat we dit niet nemen. Nee, maar als, het nou, als dit nou, uh, Gert Leers, wat denk je, als dit in, in... Den Haag zou gebeuren of... Uh... Breda, nog nou ja, Den Haag is wel een goed voorbeeld. Ik denk als het in Den Haag zou gebeuren... dan zou daar ook iedereen op zijn achterste benen staan. En gewoon gezegd euh, hebben van... ja, wacht even, wij betalen wel... Euh, we hebben de overlast. Hier worden, worden wij uitgenut. Ja, ja, om het zo maar ja. te zeggen. Kijk, ik zat ondertussen... Maar dat was er ook eerder gehoor aan Dat was er uh, zeker. Zeker weten. Omdat daar veel zwaardere... Um, ja, zeg maar zeggen, machtspolitiek bedreven kan ja. worden. Hè? En ik vind het ook zeer terecht dat jullie opkomen voor je eigen positie. Overigens heb ik wel de indruk, zo ken ik hem ook... dat Henk Kamp daar ook wel een man voor is... die openstaat voor, uh, voor dit verhaal. Ik ken hem goed en ik, en ik ken Henk ook... de manier waarop hij politiek bedrijft. En ik ben ervan echt van overtuigd... dat het hij dit niet afdoet als een bijzaak. Natuurlijk zit hij ook te schipperen... met de belangen die er zijn. Nee. Het is een economisch, economisch belang ja. Ja. voor ons hele land. Laten we wel wezen, hè. we betalen daar toch uit die aardgaswinsten... hebben we toch het met z'n allen een stuk beter dan, dan als we ze niet zouden hebben. Maar juist dan zou je kunnen zeggen... dan moet je mensen ja. die er last van hebben extra compenseren. Nou ja, weet je, wat zij, wat zij minder hebben... Kijk, in het zuiden, in de tijd van de kolenwinning... had je nog de werkgelegenheid. En had je nog dat mensen daar enige welvaart hadden... Uh, zeiden ook een hele hoop problemen. Denk maar aan de silicose, de mensen met de, de stoflongen. Ja. Uh, dat is in, in Limburg ook heel erg geweest. Maar in Groningen, uh, zeg maar, waar uh, het nu uitgeput wordt... dat is gewoon een, een techniek. Daar gaat het iets in de ja. grond, je ziet niks. Jullie hebben er geen voordeel van, alleen maar de nadelen. En bovendien zijn er natuurlijk... verkoop je huis ook nu maar. En dat, dat, ja. Want je zei dat net, ding. ik wilde eigenlijk blijven wonen. Ik, maar is dat ook ja, noodgedwongen? Ja. Zou je je huis überhaupt kwijt kunnen raken? Nee. Nou, dat krijg Nee. Het is onverkoopbaar. N nou. Volgens sommige rapporten niet. Maar uh, er staan huizen te kopen en die worden gewoon niet verkocht. En. Uh, uh, nou ja, er zijn ook nieuwe huizen die net gebouwd zijn. Of iemand die zelfs meer dan een ton in heeft gestoken. Mm. om zijn huis weer helemaal klaar te krijgen. die ook alweer scheuren hebben en alles. Zou jij een huis kopen die scheuren heeft? En, nee. Nee. Ja. Dat bedoel ik. Ja. En wat het punt natuurlijk ook is, wat ik net noemde. Dus, nou, de mentale schade. Er zijn. Uh, en. Uh, is dat angst? Is dat, wat, wat is de mentale ja. schade? Nou, ik had nooit verwacht dat het zou gebeuren. Maar ik slaap straks in Villa Trompenberg. Dus ik hoop niet Hierin, dat het dan gebeurt. Maar, een heel liefde In mijn slaap, een heel dan, dan doe ik. Dan is het soms net, zegt mijn man, alsof er een sirene afgaat. Of ik zit er rechtop in bed. Als een, ook na, na die evacuatie, als de takken tegen het raam aangaan. Er is wel. Er zijn. Er het, is doet meer, er is meer, het heeft ja. meer impact ook dan dat je zegt. En ja. ook, ook binnen en dat heeft toen ook in de Volkskrant gestaan... daar ben ik ook heel open in, ook binnen het gezin. Mijn man had op de duur ook geen zin meer om alles maar op te knappen. en zo. Want ja, waar doe je, je het voor? Klussen. Je blijft ja. bezig. En met name, kijk, nu wordt de nam wat schappelijker... maar uh, met, we hebben zelf een nieuwe voorgevel in een nieuw fundament en zo gezet. Nou, hebben we één keer 1750 euro voor teruggehad... Nou, en we hebben wel onze hypotheek moeten openbreken... om dat allemaal te kunnen bekostigen... waardoor onze woonlasten ook... drastisch ja. omhoog zijn gegaan. Ja, zijn 20 tot 30 eigenlijk is dat allemaal... Scha ook schade wat... gekomen is door de NAM. En dus we hebben nu in 2014 zou dat... een ontwikkeling moeten komen... als er een onafhankelijk onderzoek komt... dat daar misschien... Maar nou, Die onderzoeken zijn, zijn al bezig. In hey, januari krijgen ja, we de uitslagen al. Kijk, dat, is, dat ja. gaat wel ja, snel. En wel, is... wel langer dan hij had gezegd, maar... Ja. En dan is het hopen op een iets reëlere Nou, op, Waar, waar ja. ik op hoop is dat, dat ze ook rekening houden... met de staatstoezicht van de mijnen. Want die heeft naar mijn idee, daar zijn de meningen over verdeeld. Maar ik denk dat die in staat is om de regering aan te geven... dat zij. Iets doen wat niet meer kan. Ja. Als wat nu gebeurt bij ons, als dat in de lucht zou gebeuren, dat is ook in die documentaire komt dat naar voren. Dan hadden er geen vliegtuig meer mogen vliegen, bij wijze van. Maar nog steeds wordt het gas wel uit de grond gepompt. Ja, ja. En, en dat zijn dingen, ja, dat, daar maak je dan druk om. En met name van uh, met terugwerkende kracht, die schade die de NAM nooit heeft vergoed... Uh, wat al jaren terug is ontstaan aan huizen. En daar kun je bij de ombudsman, bij Klaven terecht. En uh, die probeert dat, dat soort dingetjes te regelen. Ja, maar merk je die je heeft al, ook steeds meer lange, actie ja, en steeds ja, meer mensen ja. zich gaan maar, groeperen. Er zijn dus drie tot vier aardbevingen gemiddeld in de week. Ja. Heb, ja, je want, ziet want, heb je ooit ze wel eens niets, meegemaakt, ja. een aardbeving? Nee, nooit meegemaakt. Maar wat mij opvalt hier is... dat het merendeel van dit geld gaat naar de Randstad natuurlijk. Ja. De Groningen blijft er een beetje. Wat je dus ziet in Spanje... in de regio's Catalonië en Baskeland... waar ook het geld zeg maar naar, naar Madrid gaat... Daar willen ze gewoon zelfs afscheiding. Want ze zeggen, wij betalen gewoon voor de rest van het land. Of, ja. Ik of, hoor dat je, eh, je nou opgestemd hebt. Ik vraag dus nee, oh, ja. me niet voor afslutting van groentje. hebben ja. zoveel betaald. <that> het staat morgen in de krant hoor. Jullie hebben zoveel betaald. Wat krijgen jullie ervoor terug? Helemaal niks. Huizen met scheuren. Het is zo typisch Nederlands. Die Groningers en die mensen daar... die. Die zijn te nuchter om echt protest aan ja. te tekenen. In een ander land had dit echt nooit gebeurd. Nee. Het begint, het begint ja. te keren nu. Laat van kraantje aan de aan de grens van Groningen maken. Precies, ja. ja en dan en pas als we weer betalen. Nou, we kijken nu. Is, wij krijgen straks de rekening weer gepresenteerd met je onderhouden goedbelasting ja. en dergelijke. Er staat wel mooi een mooi bedrag voor ja. je huis. Ja. Ik betaal het niet straks. Ik Ga er wel tegen in verweer, want. Want hoe lang speelt het nu al dat, dat die gas gewonnen wordt bij jullie? Dat al die miljarden, de zeg maar, de rest van, ja, toch ja. wel naar de rest van Nederland stroomt? Volgens mij ook in de, de, de zestig jaren zijn ze begonnen met boren. Ja. Moet je jullie en hebben dan het wel we... heel lang op je, op je kop laten zitten. Heb ik het ja, idee. maar toen was het nog niet bekend dat het, dat... Nee. De, althans... nee, als je ziet dat de erkenning nu pas gaat komen. De, ja. dus de Groningers de vraag... waren heel blij toen ook met het ja, aardgas natuurlijk. en ja. iedereen. Ja. En toen was het nog heel anders. Ja... En, ja. Ja, het is gewoon een gemiste kans dat, dat er toen niet direct een fonds is in het leven geroepen. Ja, dat hebben ze in Noorwegen ik wel er, gedaan. Ja, ja. Ik hoop dat er nu alsnog, he, via wat nu al, he, mei, uh, via ons en, en dergelijke, dat dat er gaat komen. Ja. Ja. Noorwegen, hebben ze, in Noorwegen hebben ze dus die, die oliewinsten hebben ze dus echt op een rekening gezet. Juist, ja. En daar, volgens mij leven ze daar van de rente of dat gebruiken ze. En wat hebben wij in Nederland gedaan? We hebben dat allemaal direct ja. doorheen ja. gejaagd. Ja, en Noorwegen is het rijkste land wat je ja. in Europa had dus ook anders gekund. Wij praten vannacht in deze Casaluna met mensen die in 2013... gewild of ongewild de schijnwerpers op zich gericht kregen. In het geval van Dieter en Johan was het niet zozeer iets om blij mee te zijn. Maar de dame die ik aan de telefoon heb... Eerste van Tijn, had juist een fantastisch jaar. Zij won namelijk het Groningen Studenten Cabaret Festival. Begeeft zich daarmee in een prachtig rijtje van eerdere winnaars. Theo Maassen bijvoorbeeld en Jochen Meijer gingen haar voor. En ze wordt als een groot talent gezien. Net afgestudeerd van de Koningstheateracademie in Den Bosch. we eerst even luisteren naar een liedje van haar prijswinnende optreden. Direct na mijn geboorte. In de armen van mijn moeder. De mooiste zachte armen. Zelfs nog jaren naderhand. Mijn hoofd kon altijd rusten. Bij een opa of een oma. Ooms en tantes. Jonge jaren. Warme armen. Sterke band. Het meisje van der vader. Steeds op warme arm gedragen. Steeds die hand boven het hoofd. En steeds die vinger heen. Het mooiste wat er is, maar waar je je tegen zult verzetten. Stoere papa, mannenhanden, warme armen, echte heer. Kersten van Tijmen. Welkom, goeienacht. Dank je wel, hallo. Gefeliciteerd nog. Ja, bedankt. Het is een mooi wat... jaar, ook nog binnengehang... binnengehengeld door het impresariaat Wallis Vinkers. Ook nog, Ja. ja om een eigen avondvullend programma te maken. Maar dat, dat geef ja. je dan als naam heilloos. Dat geeft mij dan weer een minder positieve indruk. Een minder positieve ja ja, ja, ja, ja. Ik kom uit Heillo en uh, oh. ja, dan, uh, al gauw uh, wordt het dan uh, heilloos, ja. He, gelukkig. Dus ik, ik dacht al, nou, dat klinkt weinig hoopgevend... maar je hebt toch wel genoeg hoop voor de toekomst... dat je het helemaal uh, nog meer gaat maken. Ja, ja, ja, zeker. Weet je ja. nog hoe de jury jou karakteriseerde toen je het Groningen Studenten Cabaret Festival deze zomer won? Ja, vooral uh, vrij heftig, uh, uitbundig. Uh, ja, Een assertieve ik, ik ben... idioot werd je genoemd. Een assertieve idioot, nou ah. dat bedoel ik. Ja, <laughs> dat is toch vrij heftig. <laughs> daar herken jij jezelf in? Ja, daar herken ik mezelf uh, gek wel in. Ja. Zo ben ik in ieder geval wel uh, op het podium. Ja. Ja. De volledige omschrijving was een assertieve idioot vol zelfrelativering die moeiteloos switch van banaliteiten zonder plat te worden via een gevoelig liefdeslied naar een smartlap. Ja, so. <laughs> mooie woorden hè. Nou, hè? Van. Ik ben ja, ja, er heel hoe, blij mee. Hoe juryleden dat verzinnen. Ja, nou ja en, en snel ook hè, want het is, dan hebben ze een uur om dat. Uh omdat allemaal zo'n vuurrapport... en dan komen er toch wel hele mooie woorden uit... wat je dan weer op je website zet... en wat een impresariaat dan weer ziet, hè? Ja, want wat gaat dit betekenen voor jou? Um, dit betekent dat ik in 2015 in première ga. Dat staat dus al vast. In de verkadefabriek in Den Bosch. En dat ik nu als een uh, idioot theater ga maken... van dat halve uur naar anderhalf uur, na vullend. Dus uh, ik... Uh, ik heb gelukkig in die vier jaar dat ik op de Koningstheateracademie heb gestudeerd al heel veel uh, bijzondere, inspirerende mensen om me heen verzameld. Ja. Een regisseuze, iemand waar ik mee schrijf. En uh, die, ja, ja, die daarbij helpen. Heen. Ja, dat heb ik gelukkig wel dat ik gewoon meteen van start kan gaan. Want ik had dit natuurlijk helemaal niet verwacht, dat het zo snel zou gaan. Nee. Ik had gewoon nog ingezet op een, uh, ja, een festival volgend jaar, AKF of of kamaretten. Maar, maar 2015 is toch wel heel ver weg? Ja, of, maar je gaat dus nu, uh, nu ga je dus 2014, ja, nu heb ik dus tot aan de zomer om te maken ja. en uh, om naar anderhalf uur te gaan. En dan na de zomer ga ik meteen try-outen en dan uh, na, na wat is het, na drie of vier maanden in première. Het gaat eigenlijk best wel snel. Ja, eigenlijk wel, ja. ja. En werk je ja, nou in, dat... een, in nu nog in een sieradenwinkel? Nou, daar ben ik inmiddels... Uh, nou, ik denk dat ik het de zomer gewoon weer sta, hoor. Maar uh, ja, ik bedoel, het vak uh, levert nog niet heel veel geld op. En ik moet uiteindelijk toch gewoon mijn decor gaan betalen. En ik heb bijvoorbeeld deze week een autootje aangeschaft, Want ik kon het gewoon niet overbruggen om overal met de trein naartoe te gaan. En dan in Vlissingen de trein te missen en dan niet meer thuis te komen. Nee, als je in witte wieren moet optreden, hè? Ja, daarom. Ja, <laughs> dus, dat is toch een eindje uh, dat, ver weg. Ja, dat is een eindje ver weg. Ja. Dus... Uh, Daarom moet ik gewoon wel daarnaast uh, ja, blijven werken, ja. ja, ja. Waarom, wat is het dat het podium jou zo gelukkig maakt? Ja, uh, daar, ja daar kan ik eigenlijk alles, alles kwijt. Uh, ja, ik heb dat altijd, altijd wel gevoeld en gehad. Ik wist alleen niet welke vorm. Ik was eerst altijd van, ik, ik word actrice En toen bleek het eigenlijk later dat ik gewoon... al mijn persoonlijke issues, uh, al mijn lulligheden op papier moest zetten en dat moest gaan spelen. En uh, dus niet een script moest krijgen van iemand anders... maar ik moet gewoon al mijn uh, sores eigenlijk delen met het publiek... en uh, uh, de, de lompheid of de lulligheid of dat, dat delen waar, waar mensen zich in herkennen... en dan samen lachen om... Uh, alle lulligheden van de wereld. Dat vind ik eigenlijk lekkers. Samen lachen om de lulligheden uit de wereld. Met de voorstelling ja, Heiloos, vanaf 2015, dus. Kirsten ja. van Tijn, heel veel succes met de voorbereidingen en voor je straks. Dank je wel. Dank je wel. Veel succes nog. Doei. Radio 1, Casa Luna. Kiliane Plag vannacht met een zeer goed gevulde studio, live muziek... die we zometeen natuurlijk weer gaan horen. En uh, veel gasten worden net al Dita en Johan Kruisinga... uit het Hoge Noorden over de aardbevingen. Gert Leers is er ook, uitburgemeester van Maastricht... oud-kamerlid van het CDA en oud-minister. En dus medeoprichter van GP Staffing. Een uh, uitzendbureau speciaal voor politici. Ja, voor veel oud-Kamerleden, wethouders, burgemeesters en gedeputeerden... is het lastig om een baan te vinden na hun zittingstermijn. Voormalig minister en oud-burgemeester Gert Leers... begint daarom een uitzendbureau voor ex-politici. Ik zou denken, uh, vroeger was je volgens mij verzekerd... als politicus van een fantastische baan... nadat je politieke carrière had afgerond. Zijn het er nou te veel geworden waardoor ze niet meer aan de bak komen? Of zijn ze niet nee. goed genoeg meer... Nee, ongetwijfeld zijn er heel veel goede mensen. Maar het is niet meer zo vanzelfsprekend dat een politicus eh, zomaar ergens binnenrolt En zegt nou, eh, ik kom weer even eh, van mijn eh, zeg maar, hoge terp af. En ik eh, kom me ma maatschappelijk actief worden of wat dan ook. En eh, ik word welkom geheten. Het is eigenlijk heel simpel... Vroeger had je aanzien, status, macht. Tegenwoordig is een politicus gewoon iemand die tijdelijk zijn job doet. En als hij daarmee klaar is of dat hij het niet mag doorzetten omdat er andere omstandigheden zijn, ja, dan moet hij weer opnieuw reïntegreren, zoals ja. dat mooi heet. Hè? Iets nieuws op kan zetten. Maar waar, waar ligt dat dan aan? Ligt dat dan aan, aan de ontwikkelingen binnen de politiek? Of aan het imago van... Ja, van de dat laatste heeft zeker een, een belangrijke rol. Het heeft ook te maken met onze maatschappelijke ontwikkeling. Kijk, vroeger was uh, politiek iets wat voor vele jaren gold, structureels, vastigheid. Tegenwoordig is we leven in een wegwerpmaatschappij, zeg ik wel eens. En ook de politiek wordt snel weer aan de kant gezet. Je krijgen weer zo nieuwe mensen. We zijn gauw uitgekeken op bepaalde politici. Met andere woorden, je krijgt heel snelle verversing, snelle doorloop van politici. We krijgen er heel veel. En, ja, en, en al die mensen die, en dan heb ik het echt over mensen die professioneel actief zijn. Hè? Niet die dat als een bijbaan doen, maar die professioneel actief zijn. Als bijbaan zijn. is het dan raadslid? Dat ja, ja. daar bedoel ik niks onaardigs mee hoor. Want dat zijn ook mensen die zich met ja, hart pas en ziel. Dita is raadslid ja, geweest, ja. hè? Met nee, buur, dus, nee, maar ik, weet, ik ben zelf ook acht jaar raadslid geweest. Dus ik weet wat het betekent. Ja, maar als je dus echt helemaal alles aan de kant baan zet. Is ja. ja, maar alles aan de kant zet om politiek actief te worden. En dan doe je dat als wethouder of als burgemeester. En dan is dat je job. Nou En die job die, die duurt zo lang als, uh, de, uh, zeg maar als jouw politieke partij uh, in de macht zit... of uh, zeg maar jou het gegeven is om dat te mogen doen... Hè? als uh, uh, burgemeester of als minister. Maar dat gaat tegenwoordig... Is dat die, die periode steeds korter. En daar komt bij dat die politici niet meer het aanzien hebben zoals vroeger. Uh, waardoor ook men ja. niet meer vanzelfsprekend zegt... kom maar... Uh, we, we willen jou even een mooie job gaan aanbieden. Want, Saskia van der Lee, zijn politici interessant als, voor het bedrijfsleven? Ik, ik spreek jou even als bedrijfsleven aan. Nou, een <coughs> directeur van de <coughs> touwfabriek. Ja, nou moet ik wel iets. Houden. Ik ben helemaal niet echt bedrijfsleven, hè? want ik ben van, van nature klassiek. klassieker. klassieker. Ja. Ja, nee, ja. En ik was ook geen directeur, laat ik dat meteen even rechtzetten. Maar ik was gewoon uit hoofden van mijn familie, dus betrokken bij het bedrijf. Ja. ja. Nou, ik, ik kan niet zeggen dat voor ons bedrijf de politiek... nou onmiddellijk zo heel belangrijk was. Maar het, ik vind het fenomeen dat hier genoemd wordt wel heel interessant. Want, uh dat, dat verlies van aanzien van politici... Dat, dat voel ik eigenlijk de laatste jaren ook wel. En ik weet eigenlijk niet of dat nou... vanaf Fortuin in, in gang gezet is. Hè? Dat, er... dat is jouw vermoeden? Nou, uh, het, het is een vermoeden. En dat, dat is eigenlijk ook wel een beetje een vraag. van Kunnen we dat nou op dat moment terugbrengen? Dat, dat uh, de politiek toch ook gewoon... of politici... Uh, wat aan aanzien verloren hebben? Nee, volgens mij is het een geleidelijk proces. Natuurlijk, Fortuin en maar ook andere politici... hebben de politiek wat opengebroken. Dichter bij de mensen gebracht. En naarmate... Je dichter zeg maar, bij het volk komt, is het ook gewoner. He, dat is ook logisch. Vroeger was er een hele afstand. Uh, zeg maar, de notabelen van, van deze wereld stonden op afstand van de mensen. Dat was een aparte categorie, niet aanraakbaar. Nou ja, en nu is een politicus van het volk. En uh, sterker nog, nee. dat is uh, ook wel iets wat je ziet, dat we helemaal aan het doen zijn. We willen vooral goed luisteren naar het volk. En dat heeft Fortuin in gang gezet. He, u moet luisteren naar het volk. En wat gebeurt er dan? Dat politici zich zo klein maken als het volk. En daar bedoel ik niks onaardigs mee. Maar dan gaan ze zeggen. Eigenlijk hurken ze naast de kiezer. En zeggen: Zegt u het maar wat ik moet doen? Wat ik moet doen. Ja, maar dat is, daar is die kiezer helemaal niet op uit. Die wil niet hebben dat precies gezegd wordt wat hij wil. Of gedaan wordt wat hij wil. Hij wil iemand hebben die leiding geeft. Die durft te zeggen: mensen, ik heb goed geluisterd naar je en we gaan die kant op. Maar wel het gevoel hebben dat je serieus wordt genomen. Juist. Ja. En dat is iets heel anders. Maar wat doen we en daarom allemaal? Daarom brengt het volgens mij ook nog wel eens aan. Ja, maar daar zit het probleem. He, uh, zeg maar alle uh, voorspellers van, uh, van de Pools, uh, noem het maar allemaal op, die uh, aangeven van uh, het volk is ontevreden over dit of ze willen meer van dat. En wat zeggen dan politici? Kom maar, ik vul dat wel in. Nou, daarnaast hebben we nog een aantal politici die juist van de onvrede leven die onder mensen leeft. Nou ja, en zo vult men zich dat in. En uh, ja, uh, ik denk niet dat daar veel, bij veel mensen veel appreciatie over is. Nee, dus die dan maar aan de bak te komen. L Lukt het al tot nu toe met, met politici via dat uitzendbureau? Want jij bent als nou ja, adviseur kijk, bij betrokken. Misschien moet ik er iets over zeggen dat je weet wat ik bedoel. Kijk... Um, Natuurlijk zijn ook heel veel politici in staat om zelf weer een nieuwe job te vinden. Mm -hmm. Hè, bijvoorbeeld iemand die uh, leraar was, die kan weer terug naar het onderwijs. Of iemand uh, zeg maar die een chemicus is, kan wellicht weer een goede baan vinden bij het bedrijfsleven. Nou, uh, dan zijn er ook heel veel mensen die uh, in de tijd dat ze politiek actief zijn, een bepaalde kleur krijgen. Doordat ze stelling nemen namens hun partij. Of dat ze profiel hebben gekregen. En ik noem dat maar altijd als het, het belangrijkste woord in dit, in dit kader... die mensen moeten ontkleuren. Die moeten weer even een klein beetje normaal worden. Hè? Met alle respect voor zeg maar, hun, hun standpunt. En daarom heb ik voorgesteld... Um, die mensen hebben niet morgen een nieuwe baan. We worden niet allemaal meteen CEO van de KLM. Hè? Of uh, zeg maar ergens uh, grote adviseur nou? van een, uh, een uh, consultancybureau. Uh, wat belangrijk zou zijn, is dat we die mensen gaan gebruiken, hun kwaliteiten, op projecten. Ik zal wat voorbeelden noemen. Er zit bijvoorbeeld bedrijfsleven, stel bij jullie, bij de touwfabriek, dat je zegt: luister, wij willen meedoen in een aanbesteding. Voor een grote ja, ja, dan opdracht. Je dan die ervaringen. Maar we hebben die ervaring niet. Hoe moet dat? Nou, haal er wat van die politici bij. die je precies kunnen zeggen: van moet je luisteren, we hebben een wettelijke regeling, internationaal. Er is Europa, Europese aanbesteding. we hebben een nationale aanbesteding. En dan moet je zus doen en zo doen en dat pak je op. Ander voorbeeld. Gert, hebben... Ik ga jou even. Ik, ja. mo ik, moet, je, ik moet jullie iets opbiechten. We hebben in, in, in de voorbereiding van deze uitzending iets belangrijks over het hoofd gezien. Namelijk dat wij gewoon om kwart voor één zoals altijd het hoorspel hebben tot één uur. Dus het is bijna kwart voor één. Dus wij ja. praten na één uur gewoon uh, een heel ja. uur nog verder. Maar in één keer denken we, oeh, zijn we vergeten. We waren helemaal vol van jullie en jullie verhalen. Dus we gaan even een kwartiertje naar het hoorspel. Maar blijf vooral luisteren na één uur. Dan zijn wij terug met uh, prachtige verhalen over het uitzendbureau. Over het oudste familiebedrijf van Nederland. Met live muziek van Marlou Vriends. En natuurlijk ook uh, met kunstdetective Arthur Brandt. Tot zometeen. <middels> Ik heb de hele wereld onder mijn knop. Maar weet niet eens wie er naast me woont. Een CRV. De Joodse Omroep presenteert. Pekelvlees. Een alledaags familiedrama in 20 delen. Tekst Don Engelanden. Deel 17. Dit is je mam. Hoor je me? Ja, ik uh, hoor je. Hm. Ik had het erg druk. Ik heb het weer goed gemaakt met Bram. Mooi. En hij heeft me geholpen met Benny. We denken niet dat hij de broer is van Gogo. -Go. We hebben hem gezien en hij lijkt meer op je opa. Gek, hè? Bram wil dat ik bij hem in de antiekzaak kom, maar ik twijfel. Je hebt net je eigen zaak weggedaan. Je wou toch geen sorus meer? Het gaat om een equal partnership. Ja, als het maar geen geld gaat kosten. Nee, nee, dat niet. Ik ben zo stom geweest oh. om Gogo steeds meer medicijnen te geven. Al vroeg ze het er zelf om. Maar ze wou toch niet verder meer? Nee, maar toen is Geen naar de directie gestapt. Ja, lekker handig. Die verliefdheid van Rachel, dat was kort te duur. Moi. Ja, bleek een bedrieger en een stalker. En oh ja, ik heb Bibi onder handen genomen. Ze kleedt zich te uitdagend. Ik heb er gewaarschuwd voor jongens die misbruik van haar zouden kunnen maken. Dag, lieve hart. Ik hou van je. Wat lief van je dat je hem hebt opgehaald. Oh Max, het is een kleine moeite. Ja. Hoe is het met uh, Elisabeth? Ze zal helaas niet blij kunnen zijn dat u er bent. Ze is niet meer zo goed aanspreekbaar. In elk geval ben ik nog op tijd hè? om... Uh... Afscheid van het te nemen. Gelukkig wel. Heeft u in het vliegtuig kunnen slapen? Nee, nee. Ik zou eerst nog even een paar uur willen gaan liggen. Heeft u helemaal geen oog dicht gedaan? Dat wel, maar dat hielp niet. Ik zat tot Cairo naast een moeder met vier kleine kinderen. Nou, als u vanmiddag weer uitgerust bent. U zult het wel zwaar vinden om er zo te zien. Hoe zei je eronder dat je moeder zo slecht gaat? Ze is negentig. Ja. Ja, wat, wat kan de levensverwachting dan nog zijn? Ik ben pas 86. U ziet er nog patent uit. <laughs> Vanity, oké. Geen en Flip hebben de flat van moeder al bijna leeggehaald. Was dat nodig? Nee, volgens mij niet. En Flip wilde ook al het papierwerk regelen. Moeder heeft een codicil, maar geen officieel testament. Mag dat zomaar? Is dat niet te snel? Er schijnt al een koopcontract te zijn getekend met een ouder echtpaar voor de flat. Dat pik je toch niet? Mevrouw Schrijver, uw dochter is gisteren gesnapt bij een handeltje hier op school. Zo. En dat is niet de eerste keer, hè? Er is niks aan de hand. Nou, niks aan de hand. Je had een krantenwijk van zo'n wijkkrantje... Ja. Maar je hebt ze nooit bezorgd, terwijl je er wel voor betaald hebt gekregen. Ik ben heus niet de enige, hoor. Ja, dat mag dan waar zijn, maar het deugt niet. Dat moet je toch met me eens zijn? Waardeloze inhoud, alleen maar stomme advertenties, allemaal onzin. Pippi, alsjeblieft, geef nou gewoon antwoord. Is het waar wat de directeur zegt? Ja. Maar het ergste is dat zij, samen met vriendinnen... de kortingsbonnen voor videogames eruit heeft geknipt... en die hier op school heeft verhandeld... En dat kunnen we echt niet tolereren. Is dat waar? Ja, oké. Okay. En wat heeft dat opgebracht, Vivian? Zeg het nou gewoon. Dan kunnen we proberen om het op te lossen. Heus niet zoveel als ze beweren. En wat moeten we daar nou aan doen? Nou ja, ik heb de uitgeverij voorgesteld dat zij hen terug zal betalen. Wat ze ervoor heeft gekregen. En dat ze snel haar excuses maakt. Oh, daar zijn we u dankbaar voor. Om hoeveel geld gaat het? Dat weet ik niet meer. Ja, daar komen we wel achter. U mag blij zijn dat ze er geen aangifte van hebben gedaan. Nee, want dan kunnen ze wel aan de gang blijven. Het zijn een stelletje uitbuiters. Schat, dat is niet relevant. Je hebt iets verkeerd gedaan. Ik hoor wel van u hoeveel het is. Goed, ik laat het u weten. Mam, kijk eens wie hier is. Ze hoort je niet. Mam... Oom Max is hier. Elisabeth, kun je me horen? Ik ben het, Elisabeth, Max. Hij is speciaal overgekomen uit Australië. Oma, uw zwager. Ben Nee, Mam, Oom Max. Goed dat jullie er ook zijn. Dat was nog een hele klus. Ze hebben vanochtend eindelijk de spullen die we hadden klaargezet, opgehaald. Oh. Wie? JMW. Oh. En het juttenstok. Dat zouden we eerst overleggen. Dat hadden we afgesproken. Daar was geen tijd meer voor. Dat klopt niet, Tante G. De flat moest aan kant, de kopers komen vanmiddag kijken... en ze beslissen aan het eind van de week. Oh, gelukkig maar. Moeder, is er nog? Zo'n haast had het toch niet? In deze tijd is het al een wonder dat de flat zo snel verkocht kan worden. Volgens de makelaar tekenen ze begin volgende week het voorlopig koopcontract. Dat is voor iedereen het beste. Dan hoeven we dat later niet te doen. En wat hebben jullie met de kleren en persoonlijke spullen gedaan? Meer naar huis genomen. Die zoek ik binnenkort allemaal uit en daar hou ik jullie van op de hoogte. Het komt allemaal goed, hè, Flip? M Mag ik wat vragen? Hebben jullie dit niet in gezamenlijk overleg gedaan? Oh, er was geen tijd voor. Nee, daar was geen tijd voor. Waarom eigenlijk niet? Het is al ontzettend kil en hard om nu je moeder er nog is... alles even snel te regelen. Wat hadden we dan moeten doen? Wachten tot het gepast is. Ik vind het nogal respectloos, hoor. Onbehoorlijk. Zo doe je dat niet. Nee. Nou, dat kunt u makkelijk zeggen. U zit in Adelaide. Het is uw zorg niet. G, ik heb besloten om dit juridisch te laten uitzoeken. Jullie zijn over een grens gegaan. Het is onvoorzienlijk. En het doet moeder geen recht. Dat verdient ze niet. Wij hebben gedaan wat we moesten doen. Daar is het laatste woord nog niet over gezegd. Ik vind het een belediging voor wat ik allemaal voor jullie en je moeder heb gedaan. Wij zijn net zo beledigd. En dat mag jij je aantrekken. Wat moet ik nu doen? Goeie vraag. Ik zou zeker eerst even juridisch advies inwinnen. Kijken wat er nog aan gedaan kan worden. Ben bang niet veel. Het gaat om aansprakelijkheid. Graf in de Vries. Drie broodjes pekelvlees en twee koffie verkeerd in een thee? Nee, mani. Geef mij maar ossenworst. Ik ben in een vechtstemming. Doe mij ook maar, ossenworst. Dat heb ik in jaren niet gehad. Voor mij wel, pik of vlees, graag. Komt eraan. Mam, nee, is niet belangrijk. Die bel ik zo wat terug. Het heeft geen haast. Mam, komt later wel. Zo maak je het alleen nog spannender. Haar nieuwe vriend? Nee, nee, nee, nee. Het heeft echt geen haast. Gree en Flip zijn te ver gegaan. Het enige wat hij kan doen is ze formeel verantwoordelijk stellen. En wat als je moeder weer opknapt? Dan was ze niet overgebracht naar het hospice. Kan hooguit nog een maand of twee duren. Kay, hoe is het met Beb? Niet zo goed. Ach, die stakker. Ja, staat ons allemaal te wachten. Maar als ik zou mogen kiezen, dan zou het voor mij niet zo hoeven. Maar we hebben het niet voor het kiezen. Nee. Mevrouw Stibbes, zal ik vast boodschappen doen? Dat is goed, Jan. En neem er iets lekkers mee. We hebben wat te vieren. Kom voor mekaar. Zie me over een half uurtje. Het is fantastisch dat Flip en Gretje in ieder geval alles vast geregeld hebben. Vind ik helemaal niet. Vind je dat niet? Nee, moeder is nog niet eens overleden. En dan alvast al de spullen weghalen. Stel dat ze dat bij u zouden doen. Als ik er maar geen weet van heb. Ik denk dat mijn moeder alles nog goed in de gaten heeft. Maar ze zegt er niks over. Oh, dat maakt dan wel verschil. Precies. Wat heeft u te vieren? <laughs> ja, voor ik het vergeet. Uh, je weet, Jan de Jong heeft verder niemand op deze wereld. Behalve mij. Nou ja, zijn zus in Venlo. Dus daarom hebben wij besloten dat we samen verder gaan. Wat? Oh, sorry. Eind van de maand wordt het officieel. Trouwen? Ja, waarom niet? Maar zeg alsjeblieft niks tegen je zuster, want die hoeft het nog niet te weten. Wat een verrassing. Nee, ik zeg niks. Zeg, heb jij nog iets gehoord van die journalist? Die laat me niet met rust. Hij weet nou toch wat hij wilde weten? Nee, dat is het hem nou juist. Hij gaat ervan uit dat zijn tante is vermoord... Vermoord. Dat haar het zwijg is opgelegd. Hoe u het ook noemen wilt. Ja. Tante Ali, waarom zegt u niet wat er precies is gebeurd? Ik heb gezegd wat er is gebeurd. Maar niet hoe en oh. waarom. Owe koeien. Dat ja, is wel heel toepasselijk. Jouw oom... Nee, nee, nee, ik, ik moet niets meer zeggen. Die journalist verdient het te weten wat er precies met zijn tante is gebeurd. Dat zou u ook willen weten. Ze is dood. Dan heb je niks meer te willen weten. Tante Ali, stel dat het om onze familie gaat... of over uw dochter of kleindochter. Nee, nee, nee. Daar moet je met mij niet over beginnen. Dat, dat doet te veel pijn. Waarom niet? Is dat ineens iets anders? Ja, dat is iets heel anders. Esther wil niks meer met mij te maken hebben. Tante Ali, u heeft haar verstoten en niet andersom. En daarom ziet u uw kleindochter ook niet meer. Stel dat u het goed kon maken met ze... Dan zou ik dat doen. Ik heb grote bewondering voor die journalist. Is dat zo? Dus? Wat doen we? <treeks> Mijn man, Nathan. De broer van je moeder. Die was erbij betrokken. Die vrouw was niet echt in een hoesbui gestikt. En, en zo precies weet ik het ook niet meer wat er daarna gebeurde, maar... Nou ja, toen hebben we haar, uh... toen is zij, nou uh... ja, ja dat, dat weet je. Er waren zoveel levens mee gemoeid, begrijp je? Wij, wij, wij, wij hadden geen keus, het was zij of wij. Ja. Maar vertel hem dat alsjeblieft niet. Mijn moeder schaamt zich voor me. Ze vindt me niet normaal. Mag ik dan mezelf niet zijn of zo? Ik snap niet waarom ze zich voor me schaamt. Ze moet gewoon eens beter luisteren. Ik hoop echt dat het een keer ophoudt. Ik ben veel liever bij Roos thuis. Er wordt tenminste niet de hele tijd ruzie gemaakt. Oma zegt dat we hulp moeten zoeken. Laat mama dat lekker zelf doen. Bij mij is niks aan de hand. Zij is gewoon alleen maar met zichzelf bezig. Ze vindt dat ik te veel papa lijk. Wat kan ik daar nou weer aan doen? Ik vind het echt zo kut allemaal. Wel goed voor mijn meesterwerk, maar daar heb ik nu niks aan. Ik wil dat het ophoudt. Mevrouw de Vries, het is al heel wat dat we u hebben toegestaan om hem te zien. En normaal gesproken kan het alleen ons de betrokkenen daar hun toestemming voor hebben gegeven. Dokter Fransman... Ik heb u vorige keer al verteld dat mijn moeder al sinds een maand in een hospice verblijft. Ze zal er niet lang meer zijn. Heeft ze helemaal niets op schrift gesteld in een codicil of iets dergelijks? Helaas. En we kunnen alleen maar gissen naar haar motief. U moet mijn positie ook kunnen begrijpen. Wij zijn gebonden aan afspraken. Ik heb een foto meegenomen van mijn vader. U ziet dat Benny wel heel erg op hem lijkt. Dat valt inderdaad niet te ontkennen. Het raadsel is dat Benny niet zijn naam draagt, maar die van mijn moeder. Stibbe. Dat is correct. En omdat mijn moeder stervende is, had ik gehoopt op uw medewerking. Dat begrijp ik en ik kan mij uw vraag ook heel goed voorstellen, maar ik zou een overtreding zijn als ik u zijn dossier zou laten inleiden. Ik doen. vraag u ook niet om het mij mee te geven. Daarvoor zou ik geschorst kunnen worden. Privacygegevens behoren wij te eerbiedigen. Waarom heeft mijn vader Benny niet op zijn naam laten zetten, als hij wel zijn biologische zoon is? Ik kan u daar helaas geen antwoord op geven. Ik hoop voor u dat uw moeder nog in de gelegenheid is... een schriftelijke verklaring te ondertekenen. Maar doe dat dan alstublieft wel in aanwezigheid van een geautoriseerd persoon. Ik hoop dat dat nog kan. U heeft geluisterd naar deel 17 van Pekelvlees. U hoorde onder andere Trudy Labij, Erik van der Donk, Arend Brandlicht en Pamela Tevers. Regieassistentie Hanneke Hendricks. Productie Karin van Dis. Dramaturgie en supervisie Malice Cordia en Biebeke von Saher, Sounddesign en techniek Frans de Rond. Regie Anne Lichthart. Deze productie kwam tot stand met steun van de NPO, Stichting Maror en de Hoorspelfabriek.